In Syrië zijn tenminste drie betogers doodgeschoten bij protesten tegen de regering. Syrische troepen schoten in een stad in het zuidwesten op demonstranten. Ook zouden honderden mensen gewond zijn geraakt. De Staatstelevisie noemt de demonstraties rellen en zegt dat die worden veroorzaakt door infiltranten. Ook in andere plaatsen worden demonstraties gemeld. In de hoofdstad Damaskus werd voor de derde dag betoogd onder meer voor meer vrijheid en de vrijlating van politieke gevangenen. Veiligheidsagenten in Burger zouden met geweld enkele tientallen betogers hebben verjaagd. De golven van de tsunami die Japan precies een week geleden trof waren tot 23 meter hoog. Dat hebben Japanse onderzoekers berekend, meldde media in Japan. De golven van de tsunami waren daarmee ruim twee keer zo hoog als tot nu toe werd aangenomen. Dat is nog altijd minder dan de bijna 40 meter hoge vloedgolf die het land trof na een tsunami in 1896. Ruim 400 vierkante kilometer land is vorige week door de tsunami overspoeld. Waarschijnlijk wordt het nog meer. De onderzoekers hebben nog niet alle luchtfoto's van het getroffen gebied kunnen bestuderen. Dan het weer. Vanavond trekt de regen naar het zuidoosten weg en klaart het op. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen droog en vrij zonnig. Het wordt dan een graad of acht.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 We want you to feel, this. to feel this. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, ...dat je weer bent aangeschakeld op jouw CWM Zandvoort. Zie je het keihard door je speakers, drie uur lang, de allerheetste Death hit. Ja, hier op Zandvoortse Radio, daar worden de hits gemaakt. En we trappen af met de pretty boys, from Santa Fe, featuring Mel Jade, Aliens. En ja, ik kijk hier omheen, helaas geen Aliens. Ja, misschien maar goed ook. Dennis is nog niet gearriveerd, dus ja, geen Aliens in de studio. En ja, drie uur lang zie je het. Wat betekent dat natuurlijk? Het eerste uur. Alle hete facts. Alle hete nieuwtjes. En ja, laten we eens eventjes gaan kijken wat gaat het allemaal brengen. We hebben een dance tour bringing people together. We gaan eventjes kijken. Feteless heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen. Waar je ze kunt zien, dat hoor je hier straks. Ik heb ook Housequake. Een heel heet nieuwtje. Beetje dubbel op Housequake en het gebeuren in Japan allemaal, maar... Straks hoor je wat er gaat gebeuren. Natuurlijk, onze enige echte tweets en beats. Rond die klok van 10 voor 10 gaan ze er weer. Gaan de hete feestjes ook nog voorbij komen? Ik zeg. Gewoon lekker blijven luisteren. En alsof het nog niet genoeg is. Het tweede en derde uur. Twee dj's nonstop in de mix. Althans, dat zeg ik nu. Maar er komt er hier nog eentje binnen gewandeld. Ik kijk naar om. Goedenavond, Ramonski in de hout. Kijk, dat wordt een, een drie uur lange gezellige uitzending. En ja, alsof het nog niet gezellig genoeg is. Heel veel heet hits! Zoals deze van nu, Jen! Yeah. Morfo. Oh. Dit is shit. It! Zandwart's grootste dansvloer. Hij is weer geopend! Waar gerust een dansje? Het mag, het kan! Als jij fan bent van Fateless Fateless Soundsystem Om precies te zijn Dan heb ik op het moment Slecht nieuws En Pascal ben jij een beetje fan van Fateless Ja Ik ja. Vind hem eigenlijk op de evenementen Waar ik meegedraaid heb Vind Kom je Fateless altijd heel, heel goed Dan heb ik een slecht nieuwtje voor ja, je Fateless heeft, hele... heeft bekendgemaakt te gaan stoppen Na 15 jaar 6 albums en grote hits als uh, God is het DJ, Week on One, Insomnia. Ja. Ik vind Noem het, het maar op. Ik, ik vind het heel jammer, inderdaad. Ik heb ja, hem meegemaakt op een van evenementen waar ik toevallig vrijwillig bij ben geweest. Ik vond het er heel erg jammer. Dat ja, ik ken ook verschillende mensen die, die draaien die cd's helemaal grijs. Ze zijn naar elk concert geweest. Ja. Maar ja, toch nog een laatste. Mocht je ze nog voor een ...allerlaatste keer willen zien... ...dat kan dan op het Indian Summer Festival... ...op 18 juni in De Broek ...op Lange Dijk. En Ja, Dit optreden mag je dus zeker niet missen. Nee, Misschien ook niet. wat voor jou? Het is, niet, het is toch redelijk in de regio ook. Dat dus, valt me op zich mee, want er snap bij Alkmaar. Daarom. Hey, maar naast Vedelis staan er nog een paar andere artiesten. Waaronder Kane, Carol Emerald... Uh, Sebastian, uh, Incrosso, Wayland Go Back to the Zoo... ...Martin Solvay en Sunnery James... ...en Ryan Marciano... Nou ja, wil de complete line-up even bekijken, dan ga je naar www.indiansummerfestival.nl En ja, zeg je nou, ik heb genoeg aan deze line-up. Kaarten voor Indian Summer Festival zijn online verkrijgbaar via de website en de winkels van Tekkador, Vivant en natuurlijk de Primera. Tot zover deze over Fadeless. Gauw door naar die lekkere muziek. En wat zeker lekker is, dat is deze nieuwe track van Alistair Albrecht. Je bent wel bekend van het duo Patrick Hagenaar en Albrecht. Love is the icon. Door hem hier op Sandroerts grootste Dansvloer. Dit is het ritme. Wat zie je hem? En de sound Alistair Albrecht. En ja, je herkent natuurlijk de symbool van Barry White. Love is the Icon. Hier op jou zien we hem antwoord. En ja. Dance Tours bringing people together. Ja, de zomer die komt er toch echt aan. En dat betekent dat het weer tijd is voor Dance Tour. Stichting Dance Tour komt dit jaar naar 12 steden door heel Nederland. Van Pasen tot begin september. Ook dit jaar belooft het weer een groot feest te worden. Dance Tour is niet alleen een gratis toegankelijk dance met top DJ's zoals Afrojack, Mark V, Sunry James en Ryan Marciano. Uh, natuurlijk ook Quintino die gaat een paar plaatjes draaien. Maar het brengt ook jongeren en jongvolwassenen samen, bringing people together. Ja, dat is toch echt waar het allemaal om draait. En in dit kader worden diverse projecten georganiseerd in samenwerking met jonge organisaties ROC en HBO opleidingen. Het evenement Densoer is de hoofdactiviteit van het concept Bringing People Together... ...en vindt ook dit jaar weer plaats van Pasen tot begin september zoals ik al eerder zei. Door de vette beats van de top DJ's en de goede sfeer op het terrein... ...bezochten in 2010 uh, ruim 132.000 bezo bezoekers het evenement. Doordat het een gratis toegankelijk evenement is, is het publiek erg divers... Je kunt het Dance Tour evenement volgens vinden in de steden Arnhem, Dordrecht, Lelystad, Breda, Roosendaal, Maastricht, Leeuwarden, Goes, Apeldoorn, Eindhoven, Tilburg en Doetinchem. Ja, er is ook nog een DJ Knockout. Stichting Dance Tour organiseert dit jaar wederom een DJ Knockout. In elke stad beginnen de DJs. Tijdens deze contest kunnen zij hun mixtape insturen naar Dance Tour en worden er vier finalisten gekozen. Deze vier finalisten strijden uiteindelijk tijdens de live DJ Knockout in een lokaal poppodium om een plek in de line-up van een Dance Tour evenement in hun stad. Naast de DJ knockout worden nog meer projecten georganiseerd in samenwerking met lo lokale jonge organisaties of uh, ROC en HBO opleidingen. Dit zijn bijvoorbeeld een mix experience. Dit is een DJ workshop onder professionele begeleiding. ROC studenten beveiliging lopen stage bij het beveiligings beveiligingsbedrijf. Op het evenement en een activiteitendag georganiseerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En daarnaast worden er via de plaatselijke afdeling van jeugdzorg... of een uh, jonge organisatie jongeren ingezet... om mee te helpen met de op- en afbouw van het evenement. Kortom een ontzettend leuk evenement. En als je even googelt op Dance Tour... dan kom je het ongetwijfeld tegen waar en wanneer het misschien... bij jou in de stad plaatsvindt. Tot zover dit nieuwtje door met DJ Ortsy. Party in Miami. En ja, je weet het. het... Miami. Het zit eraan te komen. De World Music Conference. Ben je erbij? Dan zijn wij jaloers. Als oh, zie je dj's. Maakt niet uit. Wat is het Dennis? Ben jij ook helemaal jaloers? Ja, heel erg. Dion zit Is in de house. Ben je benieuwd wat het vanavond gaat worden? Een back-to-back -back setje met Ramonski? Je hoort het hier straks allemaal. Eerst dj Ortie. Producers koptelefoon uh, aangeslacht. ook een nieuwe DJ koptelefoon. nieuwe oh, Pioneer. Maar die Producers uh, koptelefoon, merk je daar nou veel verschil van? Nou, ik moet zeggen, je hoort wel echt alle geluiden duidelijk overkomen. Het komt beter overeen uh, als een ja, uh, gewone uh, net als een DJ gewone koptelefoon. DJ koptelefoon. Kijk, dan hoor je de beats wel. En, uh, als je moet matchen, is het gewoon ideaal, zoals die Pioneers. Maar hier hoor je gewoon echt alle geluiden. Zelfs de kleinste instrumentjes die meestal verborgen zijn in platen... die hoor je gewoon echt terug. Beter. En Dennis, heeft dat ook geresulteerd in betere producties? Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, Absoluut. Want jij hebt natuurlijk meegedaan aan de Ministry of Sound Competitie ja, van Roger Sanchez nou ja, de, de, en Far East Movement. Together. De, de, ja, de inzendingen zijn gesloten. Maar, en ze zouden 12 maart een winnaar bekendmaken. Maar dat is nog niet bekend. 12 maart de winnaar. Oeh. Ja, dit, we zitten al wel even in de 18e. Nou, uh... Het gaat al zo hard. Mocht je willen bekijken wa, over welke release het gaat. Jij hebt natuurlijk een Soundcloud-pagina. Ja, klopt. En voor de luisteraars waar kunnen ze jouw uh, inzending uh, beluisteren? Uh, gewoon even naar SoundCloud.com gaan en dan even zoeken op Dion Sydney. even spellen voor de mensen die het niet D snappen. D I O N, spatie, S I D N E, Griekse ei. Oké, okay. dan komt het L allemaal over, want Lingo. We, we zagen op je Twitter wat staan. Tune in met C H. Ja. Tune in. Oh, oké. Okay. Tune Nieu Nieuwe Belgische spelling. Ja, Tune in. Nieuwe Maar, nieuwe maar niet uit, alleen maar gezellig. En ja, ook via Twitter. We zijn te volgen. Ja, ja, absoluut. At Dion Sidney. En Jeroen Koper. En. And... Ja, Ramonski. Hey, Ramonski. Ja, zo. ik zat even naar die koptelefoon. Ja, hij hij, hij, hij slaapt je koptelefoon uit elkaar. Jonge, oh. Jongen, jonge, jonge. Ja, ja, ja, ja, hou ja, het eens heel <laughs> joh, hier, de boel. Maar wat is jouw uh, account, Ramonski? Uh, Ramonski. Met. Uh, Drie i'tjes aan het einde. Drie i'tjes ja. En staan die drie i'tjes nog ergens voor? <laughs> uh, nee, niet echt. Maar Ramonski met één i'tje was al bezet. Dus ja, ik moest toch wat verschillen. Ja, en de twee waren ook al bezet. Uh, ja. Dus uh, het werden er maar drie. Nou ja, je zult nog een keer Ramon, he Ramon heten. En je denkt: hé, hey, Ramonski. Uh, vier i'tjes Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Wat ook lekker is, is deze plaat van Max Sims. My mm -hmm. feelings. hier op jouw CVM Zandvoort. Tot aan 12 uur. Alleen maar hete beats. En natuurlijk, tweets en beats. Ze komen dus straks aan. Dennis, uh, wat erin zat. Oh ja, dat... Uh, ja, da, wel, da, even, dat... wel even mijn knopje omhoog. Hè? Even, even het knopje omhoog, daar kun je ook mee praten. Ja. Max Sims, uh, My Feelings of Spinning Records. Nou, ik moet zeggen, ik had een, uh, een Dennis Koyu remix vroeger in, in mijn mixtape 9 uh, gedraaid. Ook van deze plaat. Maar ja, maar dan een andere stem. Dus een cover, zeg maar. Oké. Okay. Maar ja. uh, net zo goed. Deze is ook super gaaf. Maar ja, voor niet. de luisteraars kunnen ze die dan ook downloaden. Jouw mixtapes. Ja, maar ik kan op dit moment niet meer op de link komen. Want hij is al best wel oud. Dus uh... Misschien binnenkort weer opnieuw geüpload. Volg gewoon ja. Dennis' Twitter. Ja. Hoe gewoon, gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon hey. Doen. het is een beetje lullig, Dennis, om Housequake... Dat hele leuke feestje te gaan. wat uh, op 14 mei uh, op het Aquabest-terrein gaat plaatsvinden. een beetje reclame voor te maken. Zeker uh, nu met het uh, Japan-gebeuren. Ja. Wat uh, letterlijk en figuurlijk overspoeld werd. Uh, door aardbevingen, de tsunami en nu ook nog eens uh, sneeuw in Japan. Ja, en de Housequake organisatie is zich hiervan uh, bewust. en draagt. Uh, samen met het partner P-Logic. graag een steentje bij aan de broodnodige hulp. Daarom wordt er van de tickets die 17 tot en met 25 maart verkocht worden... 7,5 euro gedoneerd aan het Rode Kruis. Ten behoeve natuurlijk van alle slachtoffers. Deze kaarten kosten 25 euro. Ja, het Japanse Rode Kruis heeft zich de afgelopen dagen vooral gericht op zoek- en reddingsacties... en medische en psychosociale hulpverlening aan de slachtoffers in Japan. Extra noodhulpteams zijn onderweg en in Tokio is een crisiscentrum ingericht... Op het moment ligt de nadruk op het opvangen van evacuees... ...als gevolg van de nucleaire dreiging. Denk hierbij aan het uitdelen van voedsel, dekens, water en sanitaire voorzieningen... ...voor de duizenden evacuees en ontheemden. Rechtstreeks doneren kan natuurlijk ook via 6868 met omschrijving Japan. En ja, er is dan speciaal voor de Housequake... ...is een uh, speciale link via Paylogic. Na 25 maart kunnen de tickets uh, gewoon uh, besteld worden... Maar ja, na donderdag, uh, tot en met donderdag 31 maart bedraagt de early birdprijs slechts 25 euro. Nou, de, de, voor de vroege vogels hè. Voor de vroege vogels, want vanaf 1 april, en dat is geen grap, dan kosten de kaarten gewoon 10 euro duurder, oftewel 35 hele euro's. Ja, voor het derde jaar op rij is een van de eerste festivals van het outdoor seizoen, House Creek Festival... Zaterdag 14 mei op Aquabest. Verwacht een full-on show die bol staat van Let's, DVD's, visuals en vocals van MC Roga. Het thema dit jaar is Out of the Dark. En ja, het housequake duo voegde daad bij het woord en staat maar liefst 10 uur lang in de spotlights. Van 1 uur s middags tot 11 uur s avonds hoor je de warme groove en vocal house van Roog. Gecombineerd met de techie sounds van Irky. Nooit eerder verzorgde het duo zo'n lange marathon set. Ja, en dan heb ik een hele link, uh, hoop links uh, van social media. www.housequake.nl Facebook.com ja, Housequake Official. Kortom. Ja, je, je, je vindt het altijd wel. Tik nou ja, in Housequake ga, en je krijgt ze allemaal. Ik zou gewoon beginnen bij Housequake.nl. Dat is het makkelijkste. Wat ja. jou. En Dennis. Ja. Deze plaat. David Vendetta. I've been thinking about you. Ja, super gaaf. Super gaaf. Yeah, en daarom hier, wij zien het. En in mijn set komt een andere versie langs. Hou hem hier. Straks naar nou, die klok van 11. Dion Sidney. Back to back met Ramoski. about you You weer teruggedacht aan afgelopen zomer, aan al die leuke feestjes ja, op het Bloemendaalse ja, ja. strand. Absoluut, absoluut. En dat brengt ons weer bij een volgend nieuwtje, de krantenopening van Bloemendaalse beachclub Fuel. En ik zie hier nou een paar Fuel. mensen, Fuel, ik zie hier nou in de studio een paar mensen gaan kijken. Fuel, ja Dennis, dat was voorheen BLM 9. Wat, beach... uh, wat een, uh, wat een uh, toepasselijke naam. hè. toepasselijke he. naam, Brandfiel. Ja, daarom. Nadat Beach Club BLM 9 vorig jaar afbranden, besloot de eigenaar Danny Kroonstuiver het roer om te gooien. Op dezelfde plek in Bloemendaal aan Zee wordt zondag 10 april Beach Club Fuel geopend. Een frisse start met nieuwe naam. Een volledig nieuw paviljoen en kakelverse programmering. Deels in samenwerking met Studio ETI. Ja, de zomer van 2010 ja, was op zijn zacht gezegd een bewogen seizoen voor Perseel BLM 9 in Bloemendaal aan Zee. In mei werd het vijfjarig bestaan van de Beach Club gevierd. Maar begin augustus woedde een allesverwoestende brand uh, door het paviljoen, die in vele kranten en het lokale nieuws uh, dusdanig uh, in beweging heeft gehad. Ja. Een paar weken later werd de programmering in aangepaste vorm weer opgepakt en het slotfeest in september kreeg de schurende maar toepasselijke titel Afterburner. Met dezelfde knipoog wordt de hotspot nu Fuel gedoopt. Maar, uh, Gas erop, dak eraf. Maar uh, wanneer gaat het nou echt uh, gebeuren? Hoe laat? En, uh, nou dat zal ik even wie komen, vertellen. Wie komen er? Zondag 10 april, zet het maar vast in je agenda. Vanaf 3 uur gaat Beach Club Fuel officieel van start. En ja, tot middernacht kun je de voetjes van de vloer doen. En hoor je in de fuel area niemand minder dan Roog, Funkerman, Beggy Bekovic, Groovenetics en Jasper Clash. Alsof het nog niet genoeg is, dan hebben we ook nog een area 2. En deze is in handen van Studio AT met achter de draaitafels. Met Tolvi, Pablo Kahn, David Labai en Tom Ruig. En ja... Dan wil je natuurlijk ook even weten wat al die kaarten gaan kosten. Ja, graag. Kaartjes kosten 10 euro in de voorverkoop. En die kun je kopen via www.beachclubvuel.nl. En natuurlijk ook bij alle free Shops. En ja, aan de door is mooi. We, we kunnen niet vaak genoeg zeggen. En de kaarten kosten dan 15 euro. Ja, wat gaat er nog meer komen? Dat, dat kun je nog wel verwachten. Een uh, Rejected, een Housequake, een Intuition... Uh, Veronica Magazine heeft er feestjes gehad. Taste It, Latin Lovers, Carnival en nieuwkomen kling. Ja, dat, ga, dat gaat allemaal weer uh, dit jaar voorbij komen. Zorg ja, zeker. Zorg dus dat je het uh, in je agenda houdt. En ja, wil je daar ook een keertje gaan eten? Dat gaan natuurlijk ook. De keuken is Italiaans oh. met als basis. Verse pasta's, pizza's en salades. Nou, dat is echt mijn, uh, mijn uh, kringetje dat hoor. Italiaans. Ja. Nou ja, ik kijk ook naar een man en die zegt: uh, ja, maar ook voor een stukje vlees of vis, kun je ook hier terecht. En ja, voor, voor de liefhebbers, Pascal, er is naast bier in flesjes ook een tapbiertje. Ja. <laughs> allemaal tevreden gezicht hier in de studio. Ja, kijk, allemaal blij met Allemaal hier. blij. Nou, wat wil je nog meer? Hé, hey, om mijn gezicht ook nog ja, even. je doen? voor jou is er ook vegetarisch uh, eten. Ja, zo'n gevulde champignon. Ja. Heerlijk, ja, daar ben ik gek op hè. Gevuld tomaatje, Oh, heerlijk. Beetje sla. Blaadje bla, altijd lekker. Maar wat ik ook lekker vind is deze nieuwe plaat uit Italië. Typical. Churching Joss, Stars. Dennis, zit je Twitters account maar vast aan. Ramonski pak hem er ook even bij. Want zo meteen we gaan het doen. Tweets en beats. Alle hete nieuwtjes in de wereld van DJ's. Ze staan zo bereik. stars, they fill the holes in space, burning bright, and leave without a trace, don't stop you too far gone, you know, we're only here to watch it grow, don't stop you too far gone, you know, we're only here for. down the En Dennis, jij herkende de vocalen, Jos. In deze plaat. Jij herkende toch de vocalen van deze zanger? Dat hij bij Armin van Buren toch ook had gedaan? Nee. Of was het Joey vorige week? Joey ten Hoven? Ja, denk ik wel. Volgens mij was het Joey. Ja, Joey zegt: Hé, hey, dit, dit klinkt bekend. Ontzettend lekkere vocalen. Nou, waarschijnlijk Joey geweest. Die herkende hier de zout in van Armin van Buren. Maar ja, aangekomen bij deze week: Tweets en Beats. Wat weerst? de wereld die DJ heet? Wat is er allemaal voorbij gekomen, Dennis? Ja, uh, Ma Max van Kelly, de, de partner in crime van Antoine. Ook wel bekend als het broertje van Steve Angelo. Die uh, wordt helemaal gek met voorbereiden voor Miami. Bootlegs, nieuwe records en training to kick. Dirty South's ass all in one. Oké. Okay. En ja, vorige week hadden we het er al over wat een uh, vrij korte tweets en beats. Want het ging alleen maar over de aardbeving in, ja in Japan. En ja, dat gaat ook uh, niet voorbij aan de DJ-wereld. Want DJ RIP, die vermeldt uh, maandag is shopping spree on Beatport. En zij doneren 100% uh, van de net proceeds to Japan. Okay. oftewel kopen, kopen, kopen. En, ja. Ja, jij ja, je draagt mee aan het uh, goede doel. Wat hebben we nog meer, Dennis, voorbij zien komen? Uh, DJ Chucky heeft zijn een preview gegeven op uh, vandaag... ...van zijn nieuwe remix van Michael Jackson. Oeh, Heel, veel, heel benieuwd. Sta staat hij ja. al op SoundCloud of dat nog niet? Nou, dat zal straks een setrip komen op YouTube. Oké. Okay. En uh, ik zie hier een, uh, eentje van Chesso binnenkomen... Nou, gericht aan Dirty South En hij zegt een leuke retweet uh, Ik hou uh, van Dat Coming Home remix uh, Afgelopen nacht uh, Heeft hij hem gedraaid in Kansas ja. City En dat ging helemaal ik los Ik uh, staat in mijn mixtape 12 Komt hij vanavond ook voorbij? Ja misschien wel ben, misschien Best wel kans van uh, in jouw uh, back to back ja, set met Ramonski Of doen oh, jullie allebei een uh, se kort setje ja. Daar hebben we het over Je moet wel even opletten jij man en ja, oké. Okay. wat hebben we nog meer uh, uh, Mark, verwijzingen? Mark Knight die maakt nog uh, even nog uh, een herinnering. 21 maart de release van Chesto en Mark Knight en Beautiful World op Toolroom. En jij uh, hebt al de preview gehoord? Ja, ik vind hem heel gaaf. Ik vind het een mooie plaat. Ik vind hem echt een lekkere plaat om te horen. Oké. Okay. En Sander van Doorn kijkt er naar uit om uh, te draaien met DJ Mark Knight, Funk Agenda, UMEC komende week. In Miami. Met de uh, Tour -room Nights, hè? Ja, ja, ja. Alle, de, alle Tour -room Helden. Zeker te weten. En uh, Eric Morelio. Ja, hij is zich aan het klaarmaken voor zijn show in Londen uh, vanavond. Pools heet het feest. En hij kan niet wachten. En uh, Layback Luke, hij is aangekomen in New York. DC was bananas yesterday. My goodness. Thanks a lot. The place was packed like sardines. And it went off. En jij over Label Beek Luc gesproken, zijn label Max Mash. hij draait op volle toeren. En om het eventjes goed te maken, vanavond komt exclusief hier de nieuwe La Fuente Bang Bang. Natuurlijk voorbij in mijn zit. Ehm um afgelopen uh, zaterdag toen was uh, Sensation in uh, België. Ja. Toen was Dimitri Vegas en Like Mike aan het draaien en ze hebben een belofte gemaakt wij zullen het opnemen onze set en aan jullie delen. En bij deze hebben ze hier getweet We keep our promise. Google Slash nog wat, een link staat erbij Our Sensation set After we hit 5600 likes The set will be made free for download On Dance Tunes. Oké, okay, dus dat is uh, speciaal voor jou uh, Een ja, download nou, Ik ben wel benieuwd, ik heb ze eigenlijk nooit echt live horen draaien dus... En ik vind hun producties echt super gaaf hun Ja, ik ben er ook wel fan van uh, Gewoon lekker boom knallen Ja, en, en echt heel veel verrassingen Zitten in hun platen, dus dat vind ik altijd wel stoer Oké, okay, dan heb ik hier nog eentje: Barbie Moore. Check out this footage of the first two weekends of my North America tour. I'm still touring North America, really. Dus wil jij eventjes een, een filmpje van Barbie Moore zien? Ga dan even naar zijn pagina's, naar zijn Twitter-account. Ja, en dan zien we voor hetzelfde uh, voorbij komen. Ja, en dan uh, waren er ook uh, verschillende DJ's uh, die het helemaal zat waren op Beatport. Uh, dat het welbekende merk Toolroom zoveel notities had in de chart, en heb je dat ook meegekregen? Ja, uh, ik geloof van uh, de overal top 100 stond... Uh, ja zo'n compilatie, uh, ja, zo compilatie was dat, want er uh, staat ook Fede Le grand Grand uh, bovenaan met uh, ja, maar control room. Ja maar plaats 1 tot en met 20 uh, was allemaal ik room. Het uh, allemaal uit. dezelfde compilatie, komen allemaal van dezelfde uh, ja, verzamelbox uh, ja. uit. En verschillende DJ's die hadden zoiets van ja nou, waar maak je je druk over, uh, zorg dan dat je goed spul uitbreekt. En ja, dat, dat werkt ook. Nou ja, tot zover! De tweets en beats ja, We gaan, uh, gauw, we gaan die... zo gauw over ja, Naar ik... de Seat Party Guide ja. Maar ja, niet voordat we deze lekkere plaat hebben gedraaid van ATFC Tropicana Jawel, ons wordt zand Grootste dansvloer is geopend Gooi die voetjes maar van de vloer Pascal, gooi je haar los Dit is een Ritme van Sier Tot na 12 uur